Laat het liever om. Goedenavond, vliegmaatschappij KLM schrapt morgen bijna 300 vluchten van en naar Schiphol. En mogelijk kan dat aantal nog verder oplopen, zegt KLM. Opnieuw worden er veel problemen verwacht door het winterse weer. Ook vandaag gingen veel KLM-vluchten niet door. Het AD sprak gestrande reizigers. De reis is geannuleerd door de sneeuw, door het weer. Ja, ja jammer. Uh we're stuck here in the airport. We've been here for a day. No it's been cancelled. Don't know what's going to happen. Be nice to get home by Friday though. Ja, ook op de weg blijft het goed opletten. Rijkswaterstaat waarschuwt ook morgenochtend voor gladheid op de weg. En tot slot goed nieuws vanaf het spoor. Het treinverkeer rond Amsterdam is weer opgestart, zegt de NS blijven bij het winterweer. Veel scholen passen morgen hun lesuren aan... of zijn helemaal dicht vanwege de sneeuw en gladheid. 1 op de 8 blijkt het een peiling van het Hart van Nederland. Daar blijkt ook uit dat sommige ouders het er niet mee eens zijn. Anderen vinden het juist goed. Ze vinden het onverantwoord om hun kind nu op pad te sturen. Ander nieuws dan. De bijenkorf gaat reorganiseren. Dat zegt een woordvoerder tegen BNR. Later deze week wordt bekend wat dat betekent voor de medewerkers. Twee jaar geleden was er ook al een reorganisatie. Toen verdwenen er meer dan 100 banen in de winkels en op het hoofdkantoor. Ja, En de kerstspirit is in het nieuwe jaar nogal ver te zoeken... want deze eerste maand van het jaar, januari... gaan namelijk de meeste stellen uit elkaar. Het aantal aanvragen voor scheidingen ligt in januari... zelfs 20 tot 30 procent hoger dan in de rest van het jaar. Hoe komt dat nou? Nou, uitstelgedrag. Veel stellen weten eigenlijk in oktober of november al hoe laat het is... maar met de is daar geen aantocht, wil niemand eigenlijk degene zijn die het gezin opblaast. Zo vlak voor Sinterklaas of Kerstmis. Maar we sluiten af met het Weer van Weerplaza. Vanavond zijn er sneeuwbuien. Het koelt ook flink af. Lokaal kan het min 10 graden worden. Pas op als je de weg op gaat. Morgen, overdag, is het zo goed als droog. En dan wordt het 0 tot 3 graden. Ja, dan uh, Flitsmeister, die meldt nog uh, drie vertragingen. Die staan op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Breukelen en Maarsen. De hoofdrijbaan is daar dicht, 37 minuten. De A12 Den Haag-Utrecht tussen Harmelen en de Meren, 15 minuten. Het is ongeluk gebeurd. En de A27 Gorkum-Utrecht tussen de Lekbrug en Lunetten, 21 minuten. Komt daardoor een gladde weg. Maar dat is in principe overal het geval. Uitkijken als je de weg op gaat. Lars Boelen. Ja, met de sneeuwschuiven naar werk gekomen. Maar we zijn er gewoon met zometeen een nieuwe in The Repeat of Niet. En eerst Olivia Dien, na Alessio en Katy Perry. Yeah. De verrassing van 2025. Olivia Dien en Man I Need bij Q Music. Het is negen uh, minuten over tien. Tijd voor een nieuwe ronde. Repeat. Repeat. Repeat. Of niet. De ronde voor de nieuwe van Neet Smit staat ondertussen op 3. Laten we samen eens even kijken of die ook uh, ongeschonden ronde nummer 4 doorkomt. En dan kan ik kan me voorstellen dat je denkt, ja, Neet Smit, Neet Smit. Die naam die zegt me wel iets, maar ja, tegelijkertijd heb ik geen idee wie het uh, precies is. Uh, het is eigenlijk gewoon een tiktok stermer dan zonder die idiote dansen, zeg maar. Je kent er vooral van deze, staat nu op plek 10 in de top Of nee, niet nu, stond op plek 10, de hoogste plek in de top 40. What You Didn't Break. Zijn uh, grootste hit tot nu toe. En belangrijker natuurlijk, wat vind je van zijn nieuwste creatie? Geef je ongezouten mening over After Midnight, want zo heet hij. Als je het nummer leuk vindt, dan stuur je repeat. Vind je het niks, dan kan ook, dan stuur je niet. Dat doe je met een berichtje in de Q Music App. En als je bonuspunten wil, ook in 2026, dan spreek je het even in... met een audioberichtje. Repeat. repeat. Of niet...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 De nieuwe van Nate Smit en Tyler Hubbard. En After Midnight. Repeat. Repeat. Repeat. Of niet? Ja, dat is de vraag. Wat vind je ervan? Mag die door naar de volgende ronde? Repeat of niet? Nou, eens even kijken. Uh, leuk nummertje. Een repeatje voor mij, zegt Ben. Anne zegt, dikke repeat, meer country in Nederland. Echt mijn favoriete genre, dus een dikke repeat. Uh, even kijken, Mark, die vindt het niks. Die zegt, gaap, doe maar een nietje. Pia, die zegt, leuk nummer, voor mij een repeat. En Anne, dat is een andere Anne, die zegt, repeat, vindt het best wel oké. Okay. Okay. Uh, even kijken, komen er komen ook nog wat audioberichtjes binnen. Repeatje voor mij. Dat was Laurus, Michel. Ik weet niet erg wat ik ervan moet vinden, dus ja. een nietje voor mij. All right, en dan heb ik hier nog Sven. Hé hey, Lars, voor mij is dit nummer een dikke repeat. Ja. Uh, nou, als we alles bij elkaar optellen. Is het ook wel een overtuigende repeat hoor. Hij is uh, met vlaggenwimpel en wimpel geslaagd. En gaat uh, door naar ronde nummer 4, Morgenmiddag kwart voor vier. Een grote vriend. En Wim van... Uh, grote vriend en Wim van Helden. Grote vriend en collega Wim van Helden. <laughs> Zometeen meteen top ik in eerst Leona Lewis. Dus Bleeding Love. Close the front. Once or twice was enough and it was all in vain Time starts to pass before you know it, you're frozen mm -hmm. But something happened for the faint Your body on my body Cause we only somebody Your body on my body ...of ik in 2026 deze bijzondere gave nog steeds bezit. iPhone of Android? Ja, ik kan er namelijk bij iedereen aan de hand van drie vragen achterkomen... ...of diegene een iPhone of een Android-gebruiker is. Laten we eerlijk zijn, dat zijn toch totaal verschillende werelden? Ik de iPhone-gebruikers komen van Mars en de Android-gebruikers van Venus. Het zijn toch... Die, die mensen zijn toch zo verschillend. Nou, Zo meteen ga ik weer de proef op de som nemen. Dus heb je een iPhone of een Android-telefoon... Ja, dat kan bijna niet anders. Uh, laat dat even van je horen en meld jezelf als proefkonijn. Stuur dan uh, nu het woord... Uh, telefoon. Want anders weet ik het natuurlijk al. Het woord telefoon. En doe dat met een berichtje in de Q-music-app. Ga ik er zo meteen proberen achter te komen... of je een iPhone of een Android-gebruiker bent. You you en op deze komt eraan van David Guetta... Teddy Swims en Tones I...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 Jouw unieke vakantie. Weg van de massa op ElizaWasHeer.nl Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen? Ja.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 Kies een erkende thuisstudie van Laudius. Nu met 30% nieuwjaarskorting. Shh, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugendaten.nl. Wacht niet langer. Nu 30% korting op alle 400 thuisstudies. Ergens vind je een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten... en zie je zelfs knuffels geven.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 Snel je tickets op mutmasters.nl. Lars Met zometeen Enrique Iglesias. En eerst David Guetta. Gone, gone, gone. We will find a possible to time. Like Ik kan namelijk bij iedereen aan de hand van drie vragen erachter komen of diegene een iPhone of een Android gebruiker is. Uh, laten we eerlijk zijn, dat zijn gewoon twee verschillende werelden. Ik ga de proef weer op de som nemen met Richard. Richard, hallo. Hey, goeie avond. Hallo. Hey, ik heb uh, drie vragen voor je. Ik heb ze uh, dit keer in het thema, denk ik, het is leuk, het thema sneeuw. Oké. Okay. Ja, vind je het leuk? Of, of, ja, ik hoop het. Nou, daar gaan we. Ik uh, ben benieuwd. Um, Richard, kan jij skiën? Kan ik vier? Skiën, skiën, op de lange latten. Nee. Kan jij niet skiën, oké, okay, nee, oké. Okay. Uh, oké, okay, uh, Richard, draag jij een uh, muts als het sneeuwt? Ja. Ja, je bent kort in je antwoorden, maar dat mag, dat mag, Geef niet. <laughs> ja. geef niet, nee, <laughs> geef niet. Uh, laatste vraag, oeh, laatste vraag. Um, vind jij oude, uh, autorijden met sneeuw, vind je dat enger dan normaal of niet? Nee, dat vind jij het leukste wat er is. Het leukste wat er is. Ik moet wel eerlijk antwoord geven, Richard, als dat er te gaan. Ja, geen... ja, ja. Okay, ik wil ook in de auto. Oké. Okay. Nee, nou, ja, als dit je antwoorden zijn, dan kan het eigenlijk niet anders dan dat jij een, een iPhone-gebruiker bent. Ja, klopt, ja. Lekker, dat is toch lekker. Richard, dankjewel. Ja, ja, graag gedaan, hè. Hoi, hoi. Doenja. Hallo. Ik ga het ook met jou doen, ja. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Oké, okay, nou dan gaan we doen, ja. Uh, God, wat ben ik toch flauw. Uh, sorry, uh, even kijken. Uh, als je moet kiezen doen, ja. Sneeuw of regen? Regen. Regen, oké. Okay. Maar, uh, heb jij al uh, foto's gemaakt van de sneeuw? Dit jaar? Ja. Ja, wel foto's gemaakt, ja precies. Ehm... Um, Laatste vraag, vind je het... Uh, ik denk dat ik eigenlijk al antwoord weet, op dit, maar ik ga het toch stellen. Vind je het leuk om sneeuwballen te gooien? Niet meer. Nee, nee dacht ik al. Nee, dan uh, ben jij uh, 100%, kan hij anders een Android gebruiker? Dat klopt. Ja, dat is toch ongelooflijk dat dat toch telkens weer uh, draait. Dankjewel, Doenja, trouwens. Doei. Fijne avond. Yo, yo, hoi, Anouk. Hoi. Hoi, oh, je bent de laatste. Ik ga het ook bij jou proberen. Helemaal goed. Hou je van wintersport? Uh, ik heb het nog nooit gedaan. Nog nooit gedaan. Oké, okay. oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Uh, draag jij andere schoenen als het sneeuwt? Nee. Nee. Nee. Mm. Laatste vraag dan. Heb jij het straatje voor je huis heb je dat schoongeveegd? Nee, ook niet. Nee. Nee. nee. Ja, dan kan het ook eigenlijk niet anders en ook. Jij bent ook een Android gebruiker. Ja, dat klopt helemaal. Ja, lekker, lekker, lekker. Anouk, dankjewel. En uh, ik wens jou een yes. uh, fijne avond, toch? Yes, jij ja, ja, ook. Doei, doei. De hele dag druk geweest. Op je werk weer keihard gesheest. Laat alles los even tijd voor je jezelf. MUZIEK van de overbag up eraan naar Alex warren en jelly roll bloodline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 to follow in your bloodline, in your bloodline, we only got each other, and if you got tomorrow.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 Dan. Van Overbach en Maals En hey, weet je wat elk jaar weer opnieuw zo'n wake-up call is? Dat je op 5 januari je bankieren app opent en erachter komt dat het nog zo ongelooflijk lang duurt voordat je weer salaris krijgt. Ik weet niet of je dat ook had, wij kregen het salaris in december extra vroeg, want dan kan je lekker kerstinkopen doen. Maar dan duurt januari zo ontiegelijk lang eh, voordat er weer een nieuw salaris bij komt. Nou, en dan heb je ook nog die dure decembermaand gehad. Het geld is echt, ik weet niet of juist, maar verdwenen als sneeuw voor de zon. Ja. Ja, sneeuwvoerder ja, ja inderdaad. Uh, nou, heb je daar nou ook last van? Zometeen ga ik de pijn iets verzachten. Een nieuwe ronde knok tegen de klok komt eraan. Kan je voor aanmelden over in een pak een beet uh, zes minuutjes? Na Ronday, never been better. En eerst voor Williams, dit is Happy Back to Music. voor Bim bij Q-Music. Maakt het bijna 11 uur. Het nieuws komt eraan met Nathalie. Nathalie, wat zit erin? Nou, het gaat natuurlijk de hele dag al over het uh, pittige winterweer ja, in ons ja, ja. land. Ja. En uh, de komende uren gaat Rijkswaterstaat flink aan het werk. En oh. hoe dat zit, vertel ik je zo. Heb je trouwens nog goede voornemens voor, uh, voor dit jaar, of niet? Goede voornemens? Uh, nou ja, toch maar weer eens een poging doen om wat gezonder te leven. Ja. ieder ja. iets langer dan 48 uur. En jij? Nee, ja. Nou, dat heb ik. dat Dus uh, weer afvallen. Maar ja, dat is elk jaar. Dus eigenlijk wordt het echt gewoon eentonig. Het lukt gewoon niet. En ik heb het goede voornemen om 2026... om in dat jaar meer mensen blij te maken met lekkere, lekkere prijzen. Oh, nou, ik zit klaar. Nou jij dan niet, maar ik ga zo meteen dat voordelen een beetje water geven, want als je nu zit te luisteren maak je zo meteen kans op een mooi geldbedrag in een nieuwe ronde. Knok tegen de klok werkt heel eenvoudig: je hoort geldbedragen oplopen, roep stop voordat de klok afgaat dan win je het laatste volledig uitgesproken bedrag. Ben je te laat, win je helemaal niks. Heb je zin om mee te doen? En kan je wel een extra zakcentje gebruiken? Stuur nu het woord Natalie klokje klokje klokje met de Q Music app.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 18 plus speldunst. Ja? Echt serieus? 7, 7, 7, 8. Oh, wat een geld! 18.000, zot verdikken we.